In Jong van Kamp met het NOS Journaal. Turkse gevechtsvliegtuigen hebben vanochtend vroeg doelen van IS in Syrië gebombardeerd. Het doel van de aanval was het dorp Havar, niet ver van de Turkse stad Kilis, waar gisteren een Turkse militair omkwam bij een schietpartij met IS-strijders. Over slachtoffers is nog niets bekend. De krant Hurriyet meldt dat de Turkse luchtmacht de aanvallen operatie Yassin noemt. Yassin is de naam van de omgekomen militair. Eerder deze week kwamen 32 mensen om door een zelfmoordaanslag in de Turkse stad Suruj, volgens de zit IS achter die aanslag. Commandant der strijdkrachten Middendorp wil dat Nederlandse F-16's... ook in Syrië is treiners gaan aanvallen. Nu bombarderen ze alleen nog doelen in Irak. Middendorp zegt in een interview met de NRC dat IS alleen bestreden kan worden... als de terroristen ook in een vrijhaven Syrië worden aangepakt. Met zijn opmerking mengt Middendorp zich in de politieke discussie over de missie. Afgelopen maand bleek dat het kabinet zich voorlopig beperkt tot aanvallen in Irak. In Rijswijk woedt een grote brand in een scholencomplex. Omdat er veel rook vrijkomt, wordt de omwonenden geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Vanwege de vakantieperiode denkt de brandweer dat er geen mensen in het complex zijn. Het gebouw in Rijswijk is omgeven door huizen, maar omdat het een vrijstaand complex is, bestaat er volgens een woordvoerder geen gevaar dat het vuur overslaat. Europa en Amerika denken erover om sancties in te stellen tegen politici uit Burundi als er geen uitweg wordt gevonden uit de crisis in het land. Vandaag hoort president Nkurunziza waarschijnlijk dat hij is herkozen voor een derde termijn, terwijl hij eerder beloofde uiterlijk twee termijnen aan te blijven. Zijn beslissing nog een keer mee te doen aan verkiezingen leidde tot maandenlange onrust in het land. Vanmorgen vroeg rond half vijf is een coffeeshop in Den Bosch beschoten. Op de coffeeshop Chippendale in de Hinthammerstraat werden zo'n twintig schoten gelost. Niemand raakte erbij gewond. Op enkele kilometers van de shop in Den Bosch werd na tien minuten een uitgebrande auto gevonden. Mogelijk gaat het om de vluchtauto van de daders. Het weer, eerst in er zonnige periode, later op de dag... neemt vanuit het zuiden de bewolking toe, vanavond gevolgd door regen. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het, en het, was het. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat 2 kilometer file bij dorp Door een ongeluk, de weg is weer vrij. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam bij Leiden-Zuid 3 kilometer door werkzaamheden. Er staat een half uur wachttijd, want de weg is dicht.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 Voor een sport. Een speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Ron Smit, in 1970 kampioen van Nederland op de 30 kilometer. In 2003 sportman van Haarlem. In 2001 kampioen van Nederland bij de 50 plus. Het is een meneertje en we hebben ons hoed dan ook afgenomen. Maar natuurlijk ook Klaas Koper, 85 jaar, fietste vier keer de wereld over. Vier keer 60.000 is 240.000 kilometer. En we hebben Rob Schuiten. En die is hier binnengekomen op zijn merks. En uh, ja, dan wordt het vandaag natuurlijk praten: niet over voetbal, maar over wielrennen. Mannen, een geweldige toer. Rob. Ja. Ik moet zeggen, ik, uh, tot nu toe vind ik dit echt een spectaculaire toer. En Even... genoeg genoeg Een Fantastische toer. Ik heb het nog nooit zo eentje meegemaakt. Voor mij is het de mooiste sinds 1980. Ja. Toen Joop won. En toen Johan van der Velde viel, weten jullie nog... dat was ook een Tour de France. Maar deze, hij steekt overal bovenuit. We draaien vandaag de muziek van uh, Ron Smit. We hebben een heel speciaal nummer. wie was dat gekozen door de gast van vandaag, de hoofdgast van vandaag, Don Smit. En zoals ik het al riep, in 1970 was hij kampioen van Nederland op de 30 kilometer. Maar je hebt heel veel titels bij elkaar gefietst, hè? Ja, ik was uh, niet zo'n renner En ik kon me goed concentreren op uh, één dag uh, wedstrijden. Maar dat is natuurlijk heel knap wat je allemaal deed. Je hebt koppelkoers gereden, je hebt 50 kilometer gereden, 30 kilometer gereden, achtervolging gereden. Ja, ik reed uh, heel veel baanwedstrijden. En uh, op de baan ben ik begonnen... Als uh, baanwielrenner. En later ben ik ook op de weg gegaan. Ja, maar je hebt het al die jaren eigenlijk volgehouden. Ik vind dat een hele lange tijd. Ja, ik uh, ben wel eens een paar keer uh, gestopt. Een paar jaar. Ja, toch gewoon weer te kriebelen. En toen uh, heb ik toch weer de fiets gepakt. Je hebt vast in je hoofd hoeveel titels je gehaald hebt. Uh, ik geloof uh, zeven nationale titels. Bij, uh, en en één, uh, één wereldtitel. Dat was mooi, hè? Ja. Vertel. Eh... Uh, ja, dat was uh, heel speciaal. Dat was in Oostenrijk. En uh, ik ben helemaal uh, niet zo'n klimmer. Maar ik, uh, ik had ontzettend veel getraind. En uh, ja, je moest daar echt een heuvel op van 10 procent. 4 kilometer. En uh, ja, ik kon het net bijhouden. Ik kon het net bijhouden in, de, in de, die klim. En die was uh, 20 kilometer voor het einde. En toen zaten we met 6, 7 man we vooruit... En toen zei ik gewoon tegen mijn tegenstanders een kilometer voor het einde van uh, hier zit de winnaar. Echt waar? Ja, ik zei gewoon uh, hero nummer uno uh, hier. En ze waren zo verbaasd. Maar ja, ik ging gewoon aan op 200 meter, want dat is mijn specialiteit, was de sprint. En uh, ja, niemand kwam er meer overheen. Het was fantastisch. Tien jaar geleden, ik wed dat je nog bijna iedere nacht die uitspraak doet. Hier zit de winnaar. Nee, nee, nee, nee, dat ik niet. <lacht> <de>, uh, <lacht> nee. Maar wel heel bijzonder, hè, wereldkampioen te worden. Ja, dat was, uh, dat was heel bijzonder. Ja. Dat uh, had ik ook naartoe gestreefd. Naast je zit uh, een vriend van je, Rob Schuiten. Rob, ben je al verder met de uh, jacht op de fiets van je vader? Nou, eigenlijk uh, moet ik contact zoeken met Harm Oostering. En dan gaan we even kijken hoe het zit met de fiets op Freeland. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ik heb vanmiddag, of tenminste van de week, aan een telefoon gehad. En haar samen nog terugbellen. Dus ik wacht zijn telefoontje even af. Heel interessant. Leuk. Houd ja, ons op de hoogte. Heel spannend. Hè? Aan de overkant van mij zit Kwaas uh, Koper. Kwaas, 85 jaar. Je hebt heel wat rondes van Frankrijk gezien. Ja, dat mag je wel zeggen. Maar deze springt eruit, hè? Ja, deze springt er echt uit. Ik vind hem verschrikkelijk spannend. Hele goede coureurs. Gelukkig doen de Nederlanders een klein beetje mee. Nou, een klein beetje. Jawel. jawel. Gezing knap. Weet je wel, Ja, je ze, op... zijn, ze zullen het ook wel knap, maar ze kunnen niet meer meedoen voor de overwinning. Nee, nee. Nou, je weet het maar nooit. Hè? Nee, dat maar Gezing ging alsof... op kop rijden, omdat hij dan zijn eigen tempo kon rijden. Ja, en dan precies. Anders moet hij iedere keer omschakelen, ja. omdat een ander dat aangeeft. Ja. Ik vind dat slim, hoor. Ik vind, Gezing vind ik ontzettend sterk dit jaar. En hij heeft een mentaliteit die ik nog nooit van hem gezien heb. Ja. Zelfs na het, na, na het einde van de etappe, dan staat de hij nog, dan staat hij nog oh, ja. lachend, lachend interviews te nou nou Zo heb ik geen zin nog nooit gezien. Gisteren was het ook hier, geloof ik, 180 kilometer. En dan staat hij aan de finish alsof, oh, alsof... hij niet fiets heeft. Ja, precies. Ja, ik vind het geweldig goed van hem. Ja. Vandaag is het maar 138 kilometer, jongens. Ja, maar, maar... er zitten een paar klimmetjes in. Een paar. <laughs> <laughs> maar het is een geweldige etappe natuurlijk vandaag. En er kan, kan nog van alles gebeuren. Wat denk jij, Klaas? Wie? Nou, ik zit altijd nog op uh, hoe heet die Kitana te wachten. Nou, dat kan mijn best. Ron. Ja, ik denk ook dat die Ki Kitana geeft de grootste kans. Maar. Ja. Bob, ik denk ook uh, Kitana. Ja. Met de jongens mee. <laughs> Oké, okay. willen jullie mijn mening? Kitana. Vroom. Nee. We gaan naar het volgende muzikale nummer gekozen door Ron, Ron Smit. Summer Is Here, The outsider. Nee, nee. nee. <tie> ja, en Henny zit hier bij de Glumbo. anders dat toen ik wat had hoor. <laughs> And you're so Let me know that you're mine Birds are singing Easily winging It's a golden wonder day The flower the bee, And you and me We're all feeling great Everything's okay The sun in the sky And you and I We're all feeling good Like we knew we were singing, birds are winging It's a golden wonder day, the flower of the bee, and you and me, we all agree you were made for me the sun in the sky and you and I, we're so happy together we could almost cry There's no need to hurry, no need to hesitate We're never too. So much alive that we don't have to wait. Onze hoofdgast van vandaag, Ron Smit. En dat was een, ja, een jaren zeventig nummer. En daar ben jij gek op, hè? Ja, alle nummers uit de jaren zeventig. Als ik het fietsen ben, dan, dan heb ik alleen maar die muziek op staan. En dat is geweldig. Je ziet zelfs mee te zingen op de fiets. Ja maar het ook is dus jaren zestig, hoor. Dus jaren 60. Oh, nou ja. Dat is iets in. Je zou het moeten hangen, het verschil. Nou, dat was niet van plan, hoor. Niet van plan. Achttiende etappe. Was het geloof ik Rodes maanden, 178 kilometer, om wind en krijgt een beker urine over zich heen. Wat vinden jullie daarvan, mannen? Nou, ik vind het echt te belachelijk voor woorden. Hè. Dat soort mensen moeten ze gewoon echt kaarten aanpakken. En dan roept zo'n Fransman ook nog "Dopage." Wat een jaloezie. Ja. Yeah. We komen een tweede uur komen we er nog even op terug, want er is natuurlijk ook van alles en nog wat gebeurd met Lands daar in Frankrijk. Niet een paar dagen, hoor, we meestal een paar weken. Maar daar gaan we het straks over hebben in de tweede uur, maar het is natuurlijk schandalig. Kijk, chauvinisme is goed. Dit kan absoluut niet. Op zondag reden ze Monde Valence over 183 kilometer. En onder invloed van Sagan ontstonden daar drie groepen. Het was aan het regenen, het was erg glad, we weten dat nog. Rogers was heel erg sterk. De Rotterdamse moeder, wisten jullie dat? Nee. Er zit een hoop Nederlandse invloed in het wielrennen internationaal. Hè? Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Grijpel pakt dus een derde zegen. Om nou te zeggen mooi? Nee. Maar het is wel sterk, hoor. Ja, man het is op dit moment gewoon een klasse apart. Bij de sprinters dan. Maar we moeten het nog zien op de chance die ze ja. Ik ben benieuwd. Hij was net voor Sagan. Dat was jammer. Want die verdient echt een overwinning. Jawel, ja, wel. Ik vind hem de beste coureur die er uh, op het ogenblik in Frankrijk rondrijdt. Ja, hij, hij maakt de Tour. Ja, hij maakt helemaal Goed. de Tour. En, en hij moet het natuurlijk alleen doen. Ook dat dan? Ja, weer. want die ploeg die rijdt alleen maar voor Contador ja. ja. Nou, nou. ook niet helemaal, want Maaike gaat er ook vandoor. Ja, ja, ja, ja, dat, ja. Is waar. dat is waar. De e etappe ging van Boer de Peage naar Gap. Weer Sagan, weer twaalf man. Maar wat mij daar opviel was Pauls. Die man uit die Zuid-Afrikaanse ploeg met uh, Michel Cornelis. Wat vinden jullie daarvan? Ja, het is een geweldige ploeg op het ogenblik. Michel is natuurlijk ontzettend enthousiaste ploegleider. En, uh, en ze staan er nog ineens heel slecht voor. Nee, is, uh, in het, uh, tweede ploegklasse. Dat is echt wel hard, hoor. Maar ja, oh, ja wel die wel Paulus voor. was eerst op een call van de eerste categorie. Dan kan je toch een beetje fietsen natuurlijk. Ik denk het wel. Zo is dus ja. ook een baanrenner toch? Ja, is goed hè. Nou. Oud, een oud baanrenner, ja. Die Michel Cornelis die kan, uh, kan renners zo motiveren op een... Op een zo'n natuurlijke manier, maar dat het heel prettig is om bij hem te fietsen. Dat is een leuke vent. Ja. ja. En, en doet het op een mokkumse manier, hè? Ja. ja echt, echt Amsterdamse. Ja. ja. Hey, die Hansen of Hansen, die en... kwam daar op kop. Dat mannetje erop en dat moet jou aanspreken. Die maakt zijn eigen schoenen. Die ja, kostte duizend ja, euro's, hè? Ik, ik, ik heb ze al opgezocht, hoor, maar het is niet te betalen. Voor jou niet. Nee. Nee. Nou, dat doe ik helemaal niet mee. Nee, <laughs> ja, je je gaat gaat ze wel niet wel een nodig. Ik ga wel een plompen. Heb jij ook mooi, een specia speciale keus met schoenen en kleding en dat soort toestanden? Uh, in, het verleden, in het verleden wel. Bij mijn amateur ging ik, uh, ik mijn schoenen maken in België. Had je speciale schoen maken. Bij alle grote renners uh, kwamen. Ja, net wilde je natuurlijk ook. Ja. En dat werden speciaal gemaakt. Maar dat is uh, ja, toch nog echt amateurwedstrijd. Nee. Tegenwoordig koop uh, ik gewoon schoenen in de winkel klaar. Ja, nou verstandig. Ja. Wat mij opviel in die etappe nee, naar GAP... dat was het, uh, het dalen van Pantano en Sagan. Als gekke. Het gaat met snelheden, dat is, dat is absoluut niet normaal. Maar de tubes zijn een centimeter breed. Jongens, wanneer ja. valt de eerste dode? Ja, maar die Sagan die, die, die kan ook heel goed crossen. En die heeft zo'n goede ondergrond met sturen, met, met, met vaardigheden. Je ziet het gewoon. En je ziet gewoon dat hij toch minder risico neemt... als iemand die niet, die niet, die niet zo goed kan sturen. Dus als iemand niet zo goed kan sturen... die heeft min, die, die daalt als langzamer... maar die neemt meer risico als die zo kan... niet veel harder gaat omdat hij veel zekerder op zijn fiets zit. Ja, zelfvertrouwen. Ja, het is fantastisch, hè. Die lijnen ja, die allemaal, hij draait. Ja. En de manier waarop hij die bochten neemt. Ik bedoel, het is geweldig. Het is echt geweldig. een kanje. Maar toch werd hij voor de zestiende keer tweede. Ja. Dat is toch wat, hè. Ja, zonde, hè. Hij staat honderd punten voor in het puntenklassement, hè? Ja, niemand had ja, hem nee. nee, hij heeft zeker groen. Dus dat is ja, dat kan een niet meer missen, dat kan je niet meer missen. Dat is een zegen. Maar Gil, die dag, jongen. Wat deed hij daar? Ja, volgens mij vergat hij te remmen. Volgens mij ook. Maar nee, daarvan... hij, hij, hij kan het nooit met opzet doen. Nee, maar hij was gewoon als een idioot aan het fietsen natuurlijk. Komt van ja, de andere kant ja, af. Dat is toch die gretigheid. Aan de andere kant zie ik het graag, maar hij brengt wel anderen in gevaar. Als hij zichzelf in gevaar brengt, prima. Maar niet de ja. anderen erbij betrekken. Maar tien centimeter verder en Thomas is dood natuurlijk. Ja, ja, er stonden gelukkig mensen en het was daar niet zo diep. Maar als dat op een andere plaats gebeurt met een echt ravijn, dan heb je dan... Uh... Ja. Wat me opviel. De, jij zegt er stonden mensen. Die mensen bleven gewoon naar de wedstrijd kijken. Er was één man die zich omdraaide. om te kijken hoe is met die trots. Yeah. Ah, ja, hij klapte bijna met zijn hoofd op een paar. Ja, dat, nou, hij raakte hem, hè? Hij raakte hem, hè? Ja. Die Wakiel werd natuurlijk ook wel even daarvoor. Maar Ja, is dat nou zo? Want ik heb ja, ja. er drie, vier keer teruggekeken. Maar ik kon niet echt het ontdekken. Hoor. Hij zei dat hij zich even een gardermersetje gaf. Ja, ja, ja, dat hij, dat hij, nou ja, dan is hij misschien even verslag af. En dan, ja, daar ja, dan kun je er ook niks erin. aan doen. Nee. Ja. Toen kwam meneer Poels terug. En ik wilde toch die naam genoemd hebben... want ik vind dat hij ontzettend sterk rijdt. In de ploeg van, van Vroom. Maar hij ging dus wachten op Thomas en bracht Thomas terug. Want hij had een achterstand van 2,5 minuut... en dat werd uiteindelijk 30 seconden, geloof ik... Dankzij ja, Pools. Nou, maar die Thomas die was op dat moment nog sterk. waarom Omdat Poels gewoon het kopwerk op dat moment had verricht. Ja. En eigenlijk was hij leeg. En kon hij nog net aanhouden. Ja, daarom denk ik toch dat uh, Thomas het een beetje zelf heeft gedaan. Ja, maar Poels, ik vind hem toch heel sterk he? Ja, hij rijdt dit jaar heel sterk. Hij is helemaal teruggekomen, die jongen. Ik vind hem een aardige gozer ook trouwens. Ja, sympathieke jongen. Jongens, de dag daarna was de rustdag. En op die rustdag gebeurt natuurlijk nooit zoveel. Maar we hebben het laatste keren gehad over, uh, over Sagan... Dat is wel de grootverdiener van deze ronde van Frankrijk. En dat gun ik hem van harte. Saxo heeft het meeste geld verdiend op die rustdag. 72.500 piek. Hoeveel geld denk je dat daar verdiend heeft? Van die 72.000. Uh, hoe, hoe groot is de groep? Nou, er zijn nog steeds met z'n negenen. Dus, ja, uh... maar dan, je moet de verzorgers iedereen meetellen. Ja. En dan wordt dat gewoon in de pot gegooid. En dan ja. wordt het verdeeld. Dus hij verdient er eigenlijk helemaal niks mee. Nee, maar, maar wat, hij, hij, wat hij verdiend heeft van die... Van die 72.000 piek, 72.500 piek. Ik denk dat die boven de 50 zit. Ja, 48.000 oh, 48, piek. Ja. Moet je nagaan. Ja. En daaruit komt het door in die ploeg. <laughs> dus dat zegt wel wat. Groot verdienen. Om je voorbeeld te geven hoeveel dat is. Het is natuurlijk een, een, een schijntje na zoveel uh, zware dagen. 72.500 piek. Maar Lotto op de 19e plek heeft 11.000 piek verdiend op de rust. Iets meer dan duizend piek per rennen. Ja, nee, nee. Daar ben je er gek van. En die hebben drie etapoverwinningen gehad. Nee, nee, onze lotto. Oh, onze lotto. Uh, onze lotto. Oh, okay. nee, ja. nee, nee, nee, nee. En op de 22e plaats staat dan de, dat zielige Orica Greenwich. 6100 piek. <laughs> Hotels, jongens. Ja. Dat de, werd op de rustdag ook duidelijk. We praten over een sport waar nou, misschien wel miljarden in omgaat. We praten over een sport waar mensen zo ontzettend hard moeten trainen om deze prestaties neer te leggen. Komen in Frankrijk, komen in een twee sterren hotel, in een bedje waar, waar nog niet eens een, een ondermatras in zit, in, in, zonder airco. Wat is dit voor wereld? Een wereld van geld. Moet zo goedkoop mogelijk. Nou, ja, dat was in mijn vaderstijd al zo hoor. Ja. Dat was echt, uh, stelde helemaal niks voor. Nee. Sommigen sliepen in auto's en alles. Of onder de auto. Ja, gebeurde ook hoor. Ja. ja. U luistert naar de Watertoren Sport. Om even terug te gaan in die geschiedenis. Naar de tijden dat uh, de vader van Rob nog uh, rondreed. Gaan we even luisteren naar een stukje dat hij heeft meegebracht van vroeger. Roy op het fietsje. Mondi, Kuiper, Zoetemelk, Kazas en Dan Guillaume. En de achtervolger Lloyd, de Engelsman Lloyd, is inmiddels weer ingerekend door de peloton. Maar er is een nieuwe achtervolger verschenen. Die is weggevlucht uit de hoofdmacht. Dat is Lucien van Impe, ploegmakker van Dirix en uiteraard ook de bewaker van eh, Eddie Merckx. Hij heeft eh, Eddy Merckx een woord gegeven dat hij hem zou helpen. Eh, daarom is Lucien van Impe uit het peloton weggesprongen. Ten einde die eh, kopmacht wat te verzwakken. Want zo zou je het kunnen zeggen, hij zal ongetwijfeld geen kopwerk doen. Daar zijn de auto's, drie, vier, vijf auto's, auto's. kun je daar noemen, want ze rijden voor het peloton uit, voor de kopgroep uit. We zijn uitermate benieuwd hoe de stand van zaken op dit ogenblik is. Als ze hier dus over de streep komen, hebben ze nog 66 kilometer af te leggen. Zou dit de beslissende slag zijn? Roi Schuiter kan het nou eens geloven. En wij eerlijk gezegd ook niet, omdat hij die merkt nog zo fel in de slag zit. Daar komen ze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allemaal bij elkaar. Dirks was heel even weggesprongen, maar hij is inmiddels weer ingepakt. Zo de Zutermelk hier aan het staartje van deze kopgroep, maar ze hebben wel een zeer hoog tempo onderhouden. Ah, oh, daar is een peloton nou! kijken, Polentier, Polentier die daar heel snel aan de leiding van het peloton kwam, We heel snel overnam ook over van Eddie Merckx, en nu op het koploepje neerduikt, je ziet het daar in de verte het koploepje wordt ingerekend en de aanval Joop, Joop Zoetemelk mislukt, en intussen is het peloton wel in stukken gesneden door die felle aanval van en van Polentier, van Eddie Merckx en dat betekent dus inderdaad dat de slag op de ogenblik in volle eeuwigheid is opbrand. de zes man met Joop Zoetemelk en met Henny Kuiper wordt het gepakt door het achtervolgende groepje en waarschijnlijk ook weer door het hele peloton ...waardoor we straks over de 20 minuten waarschijnlijk weer moeten zeggen... ...nou, het peloton is hier tijdens de middelkampjoen... wielrennen voor professionals weer compleet. Rob? Dat was Theo Komers, mijn vriend Theo Komen... ...helaas op 5 april 1984 veel te vroeg overleden. Maar wat schilderde die een wielerwedstrijd, hè? Ja, schitterend. Je had echt, echt supermooi commentaar. En dit op. was met jouw vader... Dat, ...dat is natuurlijk een geweldig iets om dat nog te hebben. Ja heb ik toevallig vorig jaar uh, gevonden bij beeld en geluid. En toen heb ik gelijk alles maar gekocht. Dan hebben ze een mooie prijs voor me gemaakt. maar dus je moet er nog voor betalen ook natuurlijk. En, weet je uh, dat ik voor mijn eigen fragmenten moet betalen? Maar ik, ja. Ik snap het aan de andere kant wel. Maar de ene kant, ja, weet je, het is, het, is, het is, ja. En dan draait hij die wielerbaan op. Dat stukje gaan we proberen te zoeken. Maar dat is natuurlijk fantastisch, hè? De wielerbaan de Roubaix. Ja, ik denk dat... Uh, ik moet zeggen persoonlijk, ik vind de mooiste wedstrijd Roubaix. Ja. Het is echt de, de koning der klassiekers. Hoeveel werd je, pa? Tweede. Ja, ja. Achter? Hoe heet die Frans, man? <lacht> ja, hij heeft hem nog een keer goed geklopt, hoor. In Grand Prix de Nations heb ik een hele mooie foto van. Ja, ja. Daar haalt hij hem fluitend in, zou ik maar zeggen. Maar daar werd hij toch geklopt, zeg maar. Snap je, joh. Hartstikke mooie dingen zijn dat. We hebben de rustdag gehad. Uh, ik wil nog één dingetje zeggen daar, uh, over die rustdag. Want daar kwam uh, Steven Rokes die kwam met de uitspraak... het is eigenlijk de schuld van de UCI... dat alles op het moment naar de, naar de ellende gaat. Waarom? Ja. UCI heeft de hematokrietwaardes verhoogd naar 50. Vroeger was het 42. En nou gaat dus iedereen op 48 zitten. En dat is dus bewijs eigenlijk... dat iedereen aan de, aan de doop zit. Ja. Vinden jullie daarvan? Nou, zoals ik vorige week al had gezegd eigenlijk... Daar, daar hoor je ze niet over... maar daar draait het er uiteindelijk wel op. Dus ja... geef ja. ze ongelijk... Maar vinden jullie het juist dat, dat uh, Steven daarmee gekomen is? Nou ja, goed, ja. zeg het maar om. Een beetje laat is hij daarmee gekomen. Iedereen wist in die tijd wat er gebeurde. Ja, dat is. En dat zo. was van officieel, zie uh, je, reporters, journalisten, iedereen wist het. En uh, ja, en achteraf de, deze allemaal hy hy hy hy hy hypocriet. Dat, ja. uh, dat ze niet precies uh, he, wisten. Maar... Heb jij ooit doop gebruikt? Uh, ja. Wat? Uh, dat was ja, niet zoveel. Maar het was ni ni niet, niet, niet, wat, niet wat die jongens gebruikten. Nee, nee, nee. Maar ik ben ook nooit in die toestand geweest om de nee. toestand te, <hums> <het> te gebruiken. Dus <laughs> <hums> wat gebruik jij? Nee. <hums> ik heb wel genoeg gefeest hoor. <hums> uh... Ik gebruik ook espresso. Net zoals Jan Jansen, want daar ja. heeft hij de tour mee gewonnen. Dat hebben we vorige week eh, verteld. We gaan weer even terug naar die muziekkeuze. Bicycle Race. Queen. En de muziekkeuze is van Ron Bicycle, I want to ride my choice say, Lord. I say Christ I don't believe in Peter Pan Frankenstein or Superman We zaten weer te kletsen over allerlei andere dingen. En dat krijg je natuurlijk met drie van die bijzondere gasten in je uitzending. Over uh, het fietsen, de Ronde van Frankrijk, het wielrennen. De fiets die hier boven aan de trap staat van uh, Eddie Merckx. Ik heb trouwens Eddie Merckx. Dat is eigenlijk toch altijd nog de grootste, hè? De allergrootste. Wat een fietser was dat? En jij rijdt op een Eddie Merckx? Je hebt er twee, zei je. Ik heb er twee. Dat okay. is speciaal ook. Ja? Vertel. Uh, signature model, dus eerste generatie Eddie Merckx fietsen. Uh. En jij? Was? Ik heb altijd op een Rie gereden. Trouwens nog. Ja, lekker? Ja. Modertje op. erin? Wil je even rustig zijn? Ron, <lacht> <lacht> wat rij jij? Ik rij op, op het moment op een Cannadeel Een super te lichte 6,9 kilometer. Ja. Of 6,9 kilometer. Mag ik jullie een vraag stellen over wat nou gisteren gebeurt, hè? Rodriguez heeft nu voor de eerste de, de, de bolletjesstrui zelf, hè? Want al die tijd had vroemen, maar hij heeft nou zoveel punten dat hij hem op zijn eigen konto mag schrijven. Na afloop gaat hij aan de UCI, gaat zijn fiets controleren of er een motortje in zit. Niet ja. alleen een motortje, maar ook het gewicht. Hij mag, die fiets mag niet uh, zwaarder zijn of lichter zijn als 6,8 kilo. Ja. En uh, tegenwoordig ja, zijn er zoveel foefjes aan de fiets. Wat je kan doen net, met het motortje ook. En het, uh, dat gebeurt ook. Maar wat vind je ervan, Rob? Ja. Het is toch bezopen? Het is verzocht, we... Maar ja, uh, waarschijnlijk gebeurt het. Oh, ja, anders gaan ze er niet op zoeken. Nee, nou, nou, kijk, die in, in Parijs-Roubaix is het gebeurd. Dat is bekend. Maar wat maakt het uit, jongens? Dan gebruiken ze toch allemaal een motorje, gebruiken ze toch allemaal troep? Wat maakt... Ja, ja ze ik... kunnen aan de gang blijven. Ik ja, hoor dat ze nou zo? over hydraulische remschijven praten en alles. Ja. ja. Dat, dat, dat, dat, dat zit er allemaal aan te komen. Die tijd verandert. Ja, maar dat is toch verder ook niet erg? Nee, dat is ook niet erg. Nee hoor, maar ik heb er ook weer met een motorje. Ja. <laughs> en ik zag, ik zag gisteren dat uh, A.J. de Zer op diezelfde fietserij... die rijdt op Focus. Oh. Ja, ja. Dus, uh, niet dus even... die moeten ze controleren. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Ah, vandaar die overwinning opeens. Hey, maar, maar het gekke is, als de Fransen iets winnen... dan wordt er niet gecontroleerd. Maar Rodriguez krijgt gisteren de trui zelf. Het, alles wordt nagekeken tot, tot, tot, tot ja, de tubes ja, toe. Ja, zo gaat het al... Uh... Jaar en dag uh, in de toer. We gaan terug naar die uh, ronde. Van, ja, inderdaad. Al jaren en dag in, de, in die ronde. We gaan terug naar die toer, want we zijn inmiddels op, uh, de, op de woensdag, de dag na de rustdag. En dat was de 17e etappe van die, die Bijna Praloup. 161 kilometer. Gevaarlijk door die afdaling van de Côte Hebben jullie gekeken? Ik ja, zeker. Ja Wat een dag hè. En uh, wie wint daar de sprint? Weer de tussensprint. Ja, yeah. en uh, dat dacht iedereen, maar dat was niet zo. Want dan gaat opeens een Fransman, die voerenaar, die gaat daarvoor rijden... en degenkoop die mee was omdat hij uh, Geske wilde lanceren... die werd tweede en derde, maar ja, toch punten genoeg. Het zou hem al kunnen zorgen zijn. Maar wat raar dat zo'n Fransman dan opeens het karretje in de poep gaat rijden. Ja, ja maar bij die tussensprint is ook een prijs afgekondigd en dat is geloof ik duizend euro... Dus die denkt, nou ja, we hebben nog niet genoeg verdiend. Dus we pakken die duizend euro mee. Uh, uh. Die geske die rijdt daarna weg. Jongens, dat is een, uh, was een vervanger in de Tour, een invaller in de Tour. Hè? Ik vond het prachtig. En jullie, Rob. Ja, ik vond het echt grote klasse. Zoveel karakter die jongen. Prachtig. Ja, alleen je baard. Ik kan, ja, die ik ik ik moet ik eraf. nee ik, moet ik, ik kan er nog steeds niet tegen. Nee, dat ben ik met je eens. Wielrenners moeten geen baard hebben. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Galopin, die lag weer op achterstand daar. Hè. Die heeft toch ook een rare slechte toer aan het rijden, hè? Ja. ja. zeg maar. Ja, ja, ja nee, zonder meer. En dan uh, komen ze op de, op de top van die uh, vreselijke berg, de Col d'Alos. En daar is Kesje dan eerste. Tweede is dan Pino, die een geweldige race deed om op die tweede plek te komen. Wisten jullie dat hij zo slecht kon dalen? Ja, ik wist ja. Niet dat hij slecht kon dalen. Maar zo slecht, dat, uh, hij was ook, daarvoor was hij ook al gevallen. En uh, ja, als je eenmaal, geval, als je eenmaal valt, dan, uh, dan kom je meteen helemaal geen berg meer af. Ja, maar hij maakt de grootste fout die je maar kan maken. Want? Ja, gewoon met je trappen. trappen hoog in de bocht ja, en je kan pas ja, gaan fietsen ja, als je die bocht ja. uit bent. De trapper stond tegen de grond aan. Ja. De grootste fout ooit. Ja. Maar hoe komt dat dan? Want je bent, toch, je, je bent toch gefocust? Ja, ik weet het niet. Het is toch misschien de spanning? Of, of, of ja. Ik vind het echt, echt amateuristisch. Maar het gebeurt. Het momentje niet bij de tijd zijn is dat. Ja. Ja. Over bij de tijd zijn gesproken. Op diezelfde afdaling valt Nibali aan. Dan valt Quintana aan. En dan laat Richie Poort zich terugzakken de gaat en kop rijden. En of, of hoe noem je dat? Naturaliseert ja. die hele... Wat was dat mooi. Wat is dat een ploegenspel? Ja, ze gaan hem nog mis hoor. Straks Piscay. Ja. Het is echt... Uh, hij wint al die grote... Uh, zeg maar... koers als Parijs, Nice, Tireno, Adriatico. Ja. Overal waar hij verschijnt, wint hij ze. Maar ook zo slim om, om een plan te maken... waarin hij vooruit is. En op het moment dat het dan gebeurt... laat hij zich zakken. Puts, weg Quintana. Dat is inderdaad schitterend. Dat was wat anders bij de valpartij van Contador, die daar ook viel. Waar dan Sagan zijn fiets afgeeft en helemaal uit de wedstrijd is gelijk. Hè? Ja. Maar dat daar ook... wordt ook nog wat over gezegd, denk ik hoor, straks. Want? Ja, die Maika die reed gewoon door, had ik begrepen. Ja, ja, ja. Die dacht net, net of hij doof was. Ja, en Sagan kon blijven staan. Ja, Sakan staat daar. Dus dat hij genoeg punten heeft en dat ja, het nergens precies. meer om gaat. Ja. Maar, ik vind het is wel een wat spel. Heel opmerkelijke uitslag daar. Geschke die wint dus. Talensky die wordt tweede. Uran. Wat hebben we hem gezien eigenlijk? Niet weinig. Maar hij wordt wel derde. Ja. En Pino vierde. Frank vijfde. En dat was jammer. Want die staat opeens in de top tien. Vind ik jammer althans. Waarom? Nou. Op, op één dag gewoon weg zijn in een groep. gebruik maken van de groep. Niemand die het eigenlijk in de gaten had. En dan staat hij opeens in de top 10. Terwijl al die andere top 10 mannen. Die hebben zich gewoon twee weken. Twee en half weken best pokker of iets. hem niet handig. Nee. <laughs> Wat ik wel leuk vond... is dat Kruiswijk daar zesde werd. Ja, Eindelijk heel goed. Weer terug. ja, heel goed. En daar zijn we gelijk dan op het moment. Kijk, Kruiswijk heeft Italië gededen. Dat is al als waar. Dat zie je ook aan Conte door. Maar we krijgen nog twee etappes. Zou hij erbij zijn? Wat denk jij? Ik hoop het alleen maar. Ik ah, hoop. Nee, die, die, ik denk het niet. Ik denk dat hij uh, te weinig... Uh, kracht nog heeft... Uh om uh, van vorig te rijden. Ja, en zijn rug is nog steeds niet in orde, hè, na die valpartijen. Wat denk jij, erop? Ja, die jongens die zijn opgebrand. Wat je zegt, ze, ze hebben de Giro in de benen. Ja. En deze Tour zitten heel veel klimkilometers in, dus ja. En op het eind wordt het uh, steeds zwaarder. En dan uh, ja. is het over. En Giro en Tour is toch iets anders dan Tour en Vuelta? Nou, het, het ligt er maar net aan hoe het parcours ligt. Ja. Kijk, uh, Giro is gewoon zover ik weet, eigenlijk de zwaarste van ja, alle drie, dat is de omdat het de stijlste ja, en de meeste ja. 10 kilo kilometers bevat dus ja, ja. maar ja, wordt wel in het voorjaar gereden ja. en vroeger was het andersom, vroeger werd de verwelte in het voorjaar gereden ja, ja. ik vind trouwens alle drie de ronde. ik vind eigenlijk de verwelte het mooiste om te kijken ik denk dat de zero het mooiste is om te rijden de zwaarste ja, de zwaarste maar zo straks, ik ga weer zitten hoor. Ja, absoluut. Elke ronde gaan we ervoor zitten. <laughs> Oké. Okay. En we gaan daarom luisteren naar uh, muziek. Gekozen door de hoofdgast Ron Smit, Quincy Jones. Ja, ja. van vandaag Ruud Janssen een andere plaat dan dat er boven op het lijstje stond. Ik dacht dat het Quincy Jones was. Nee, het pijltje stond erbij. De T-set, hoe kom je aan de T-set, Ja, In de jaren zeventig ging ik vaak naar die groepen toe. Dan had je de outsiders, de T-set, de buffoons En ja, dat waren mijn groepen. Die heb ik van jongs af aan meegemaakt. En dan ging je vaak, op zondag ging je erheen. Ja, het is best leuk hoor, het is beter dan die smartlappen van... Uh, dan van... ja, gaan ja, er zo wel eentje hoor. Ja. Krijg er zo een ja, eentje Daar Ja, dat, dat zal Ruud oh, alweer voor zorgen natuurlijk. Uh, we zitten te praten in de waterkoren sport over natuurlijk wielrennen. En we zijn zo langzamerhand aangekomen in de 18e etappe op donderdag. Dat was dus gisteren. Zeven calls, waaronder de Glandon categorie 40 kilometer voor de finish. Wat vonden jullie van die etappe jongens? Het was een ontzettend mooie etappe. Ik heb ook uh, vaak gereden in die buurt daar ook. Maar dan geniet je gewoon van de omgeving, van de natuur. Je moet natuurlijk niet in de kopgroep zitten... want dan zit je af te zien. Maar als je ergens in een minder ploegje zit... dan kan je echt genieten daar. Ik vind dat uh, die ploeg MTN uh, OWBK indrukwekkend... want Pauls was gisteren ook weer negende. Ja. Wat is dat toch knap? Zo uit, een, uit het niets ontstaan. Is dat nu Cornelissen... Of is dat de mentaliteit van de renners? Wat, wat zit erachter? Beide, denk ik. Ja. Beiden. Het ja, is een combinatie, maar Cornelis heeft wel een hele grote invloed op die ploeg. Ja, en weer een Nederlandse invloed natuurlijk. Hè? Ja. Dat is natuurlijk wel... Hij een... zou maar een week blijven, hè? Hij zou alleen de eerste week meegaan, hè? Ja, drie dagen zou hij maar meegaan. Nou, kijk, even Ja. Nou worden er drie weken voor hem. Heel ja, Leuk, toch? Ja, ja, is prachtig. Elf van de zestien etappes was een MTN'er in de top tien. Elf? elf keer. Dat, dat is toch iets heel speciaals. En ik moet je eerlijk zeggen, ik had van een heleboel mannen nog nooit gehoord, hoor. Dus, ze staan tweede in het ploegenklassement na Tink of Saxo. Ja. ja. Het is natuurlijk een ploeg die heel zorgvuldig wordt opgebouwd. En in de vorige ploegen die, waar Cornelius uh, ploegleider is geweest... had je ook zo'n sfeer. En die sfeer die heeft hij nu weer overgebracht op deze ploeg. Ja. En die jongens die gaan er gewoon voor. Toen die Cummings die etappe won... Daar zat een heel plan achter. Maar dat kan niet anders dan dat Cornelis het had bedacht had. Ja. Lopje zegt niks. Ja, gaandeweg wordt zoiets bedacht. Hè. Ze stippelen wel iets uit, maar dan moet je ook normaal het zien of het lukt. En als het dan lukt, dan is het helemaal prachtig ja, natuurlijk. Ja, dat is zo. En Tecla Heimannot in de trui. Ik vond het Ja, het, is het geweldig. Ja. Ook, Direct is er een groep weg gisteren. 29 man en daar zit Clement bij. En die Clement, die, die schreef vandaag in een van de kranten... Ja, ik heb gewoon het uh, toneel zitten spelen. Want ik denk, laat ze allemaal maar denken dat ik heel erg goed ben. Vinden jullie daarvan? Nou, ja, dat hij erbij is, is natuurlijk prachtig. Maar, maar ja, het is voor een heleboel renders natuurlijk... Op zo'n moment is het toneelspel, hè? Ja. ja. ja het bestaat voor de helft, dat toneelspel. Ja. En, ze en ze hebben toneelspel. allemaal een, een masker, hè? Je ziet niks meer aan de mannen, aan het gezicht. Ze, ze, als ze pijn hebben, zie je het niet meer, hè? Nou... Sommige zie je wel echt goed af te zien hoor. Dat je denkt, je voelt het bijna, de pijn. Aha. Gisteren was er nog 75 kilometer te gaan. En wie ik miste was Sagan. En die reed al op een achterstand van vier minuten. Wat is daar nou de reden van? Nou, dat heeft hij heel goed gedaan. Want hij heeft natuurlijk een paar dagen heeft hij flink uh, gas moeten geven om vooruit te zitten. En hij denkt, ik neem nu al lekker rustdag. meteen al, hij zag geen kans meer om punten te pakken. Dus hij ging meteen aan het begin, liet hij zijn al lossen. Maar je hoeft ook geen punten meer te pakken natuurlijk. Nee, maar dus hij denkt ik neem hem lekker een dag, uh, een of day. Ik wil even naar Thomas de Gent. Want dat is ook een, een coureurtje waar, waar je je pet voor moet afnemen. Hè? Die, die is echt sterk. Wat vinden jullie? Ja, het is alleen zo jammer dat hij veel moet knechten. En dat is, uh, de, ja, die jongens die moeten zoveel knechten... dat ze bijna naar eigen gang niet kunnen gaan... En in, in de etappes waar uh, ze niet het sprint aan hoeven te trekken voor, uh, voor de sprinters. Dan, uh, dan kunnen ze eigen kans gaan. En dan zie je pas wat er uitkomt. Wat ze kunnen. Ja. Want de knechten worden vaak onderschat. Ja, ik, dat vind ik ook hoor. Ik moet zeggen, er zijn zoveel topknechten die, die, die, die, ja, die komen gewoon niet aan hun trekken. En het is gewoon zonde. Daarvoor gaat Richie Poort weg. Hoort weg ja, ja. Precies. Ja. Want er zit zoveel meer in in dit soort jongens. Ja, ze moeten zich nou opofferen voor de kopman. Ja. Het nadeel vind ik, eerst waren de ploegen 10, nu zijn de ploegen 9. Ik denk dat je, als je dat Engelse voorbeeld, die hebben het, in Engeland hebben ze het geprobeerd met 7 man te rijden. Dat je het wielrennen geweldig opschoont. A, krijg je meer ploegen. Dus meer mannen die de kans kunnen zijn om kopman te zijn. En B, de, de wedstrijden worden minder voorspelbaar. Want in de eerste zeg maar 12 etappes, als er iemand weg was, werden ze altijd teruggepakt. Je kan alleen maar ontsnappen in de laatste etappes. Dat is iedere toer hetzelfde. Terwijl, als je met zeven man rijdt, is het veel moeilijker om te controleren. Ja. Nou, ik zou zelfs zeggen de oortjes eruit. Ja, sowieso. Transjusers eruit. Ja, alle elektronica eruit. Hoort niet in de wielrennerij. Dan is het allemaal spannend. Alleen wordt het dan, denk ik, nog, nog hectischer. Ja. En gevaarlijker. Ja, het nog gevaarlijker. Ja. nog meer ongelukken. Ja, dat is natuurlijk zo. Vogelzang gisteren gezien, jongens. Die ging men op ze snufferd. Ja. Dankzij de televisiecamera. Wat was het? Is, Ik heb het niet gezien. Die man is, die man is trouwens uit... De, de hele motor is eruit. Ja, de ja, motor is eruit Wat, is eruit wat, ze, wat dat eruit ja. zijn, zijn ze vrij streng. Maar hij komt ook van links, draait naar rechts, pakt hem bij zijn stuur. Ja, kom op jongens, we ben je mee bezig. Zet dat de is, renners is, waar het om gaat. Ja, maar het is gelukkig nog goed afgelopen voor hem. Hè? Ja, want voor hij hetzelfde geld. Hij is nog goed geëindigd. Ja. ja, geestig. dat weten we gisteren. Ik dacht even gisteren, Bagiel wordt er afgereden. Maar die kwam weer heel sterk terug. Wat is dat voor een type, jongens? Nou, ja, dat, wordt, dat wordt er een hoor, water. Het is wel echt een, echt, een, echt een donderstraal, zeg maar. Ja. Lekker brutaal, hè? Lekker ja. brutaal. Ja. En een knokkertje, hè? Ja, en een, een en karakter. Ja, karakter. En jong. Daar kunnen we nog veel van verwachten. Ja, dat geloof ja. nog wel ja. in de toekomst. Ja. Maar het was wel de revival van Frankrijk gisteren. Bardet 1 ja. en uh, Roland 2. Dat heeft wel even geduurd, jongens. Om precies te zijn 18 etappes. En ook in die bordes schuilt nog wel wat, hoor. Ja. Want het is me nog ja, heel jongen. na. was namelijk. sterk gisteren, hè? Wat ja, was die sterk dat was gisteren? Ja, mooi, hoor. Ja, die was de berensterk. Ja. ja, ik vind beter dan Roland, maar dat bleek ook heel, heel ja. En wie werd gisteren zes? Meneer Pauwels. Meneer Pauwels. Het is toch onvoorstelbaar, hè? Maar Geesink, die, die uh, reed gisteren ook heel sterk. Dat deed hij voornamelijk om zijn eigen tempo te kunnen bepalen. Dat hij niet steeds hoefde te reageren op anderen... Maar ik vind toch, we hebben het al gezegd, die Gezik is heel bijzonder deze tour. Ik heb hem nog nooit zo meegemaakt. Ik heb hem echt nog nooit zo meegemaakt. Ook na afloop, zeg maar. Als je een zware bergetappe hebt, dan staat hij nog glimlachend voor de camera. Ja. Hij herstelt heel snel. Hij oh, herstelt ja. op het ogenblik ja, heel knap. goed. Hij zit goed in zijn vel, in elk geval, die jongen. En hij is natuurlijk heel slim, wat hij doet. Wat hij... Die is wel leuk. Volgens mij zitten we nu binnen in de tour. Dat is wel geweldig natuurlijk. Ik ga even aan Ruud Jansen vragen of we even terug kunnen naar mijn oud-collega Theo Komen... om nog even lekker in de sfeer te komen in die wedstrijd waarin Roy Schuiten, de vader van Rob, meereed. Heb je het, Ruud? hier op het wegkampioenschap we voor professionals, uh, uh, 15 rondleggen, ja, dat, dat betekent 200 kilometer. En uh, ze komen hier straks aan, we hebben de motor al gezien en nog altijd zijn die 6 bij 1. Dirks, Jimondi, Kuiper, Zoetemelk, Kazas en Dangioom. En de achtervolger Lloyd, de Engelsman Lloyd, is inmiddels weer ingerekend door de peloton. Maar er is een nieuwe achtervolger verschenen, die is weggevlucht uit de hoofdmacht. Dat is Lucien van Impen, ploegmakker van Dirich en uiteraard ook de bewaker van eh, Eddie Merckx. Hij heeft eh, Die Merckx een woord gegeven dat hij hem zou helpen. Eh, daarom is Lucien van Impen uit het peloton weggesprongen. Ten einde die eh, kopmacht wat te verzwakken. Want zo zou je kunnen zeggen, hij zal ongetwijfeld geen kopwerk doen. Daar zijn de auto's. Drie, vier, vijf auto's, volgauto's. Kun je het eigenlijk niet noemen, want ze rijden voor het peloton uit, voor de kopgroep uit. We zijn uitermate benieuwd hoe de stand van zaken op dit ogenblik is. Als ze hier dus over de streep komen, hebben ze nog 66 kilometer af te leggen. Zou dit de beslissende slag zijn? Roy schuiter kan het nou eens geloven. En wij eerlijk gezegd ook niet. Omdat hij merkt dat in de slag zit. Daar komen ze. 1, twee, drie, vier, vijf, zes. Allemaal bij elkaar. Dirks was heel even weggesprongen, maar hij is inmiddels weer ingepakt. Ze ontzetten welke hier aan het staartje van deze kopgroep. Maar ze hebben wel een zeer hoog nep onderhouden. Ah, daar is een peloton al. Daar is een peloton al onder leiding van, even kijken, volentier. Volentier die daar heel snel aan de leiding van het peloton kwam. En we hebben heel snel overnam over opgedaan, die merkt hij nu op het neer Zuid. Je ziet het daar in de verte, het koploekje wordt neergerekend en de aanval, Job,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 You give this man a ride Sweet family will die Killer on the road We'll be nemen naar het nieuws en het weer van eh, 11 uur met de Doors en Riders on the Storm. Tot maat nieuws. Tot zo. Into this world we're Like a dog without a bone and actor out alone. Riders on the Storm.